9 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u boze Argentijnen... omdat er al dagen geen elektriciteit is in Buenos Aires. En Gerard Bouwman, de baas van de nationale politie... hoort u over de hoogte van taakstraffen. Daarover hoort u ook al in het NOS-journaal. Te weinig vandalen hebben vanavond huisarrest... in de vakbonden van hulpverleners. Vorig jaar werden 1100 vandalen bij de jaarwisseling opgepakt... en 13 zitten de komende nacht verplicht thuis. Veel te weinig, vindt onder andere de Nederlandse Politiebond. Het signaal wat we hiermee afgeven, dat, dat vind ik onbegrijpelijk. Er zijn een flink aantal mensen die zich afgelopen jaren met oud en nieuw hebben misdragen. In totaliteit zijn het er 1100, waarvan uh, uh, een aantal ook tegen onze hulpverleners... En als er in totaliteit maar 13 dit jaar met uh, oud-nieuw binnen moeten blijven... vind ik dat een slecht signaal. Het Openbaar Ministerie eist sinds vorig jaar zwaardere straffen... voor geweld in een nieuwjaarsnacht. En daarom verbaast het de vakbonden... dat rechters toch maar 13 keer een huisarrest hebben opgelegd. Ook de hoogste politiechef in Nederland vindt dat rechters... geweld rond de jaarwisseling zwaarder moeten bestraffen. Topman Bouwman zegt dat er vooral zwaardere straffen moeten komen... voor mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners.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 Ja, de agenten hebben in de woningen productieruimte aangetroffen op de eerste verdieping waar amfetamine gemaakt werd. Verder vonden ze diverse jerrycans met chemicaliën en afvalproducten. Maar er zijn ook enkele plastic zakken met eindproducten aangetroffen. En dan gaat het dus om amfetamine en het gaat om meerdere kilo's. Politie Dilburg zegt dat de vondst uniek is voor het korps. Drugslab zitten meestal in afgelegen huizen of schuurtjes, maar nooit in een koophuis in een nette buurt. De politie heeft vannacht in Veen in Noord-Brabant 65 jongeren gearresteerd. De groep stond na twee uur rond een brandend autovrak toen de politie aankwam, zegt een woordvoerder. Toen werden zij bekogeld door jongeren die op straat stonden met glaswerk. Er werd ook met zware vuurwerk gegooid. Er is ook een ruit van een politieauto vernield. En vervolgens zijn de politiemensen overgegaan tot het aanhouden van de vandalen. De jongeren verschansten zich in een café... waar ze één voor één uit werden gehaald. Rond oud-jaar worden in Veen vaker autovrakken in brand gestoken. De politie spreekt van een traditie die uit de hand is gelopen. Twee Nederlanders zijn geselecteerd als kandidaatbewoners... van een menselijke nederzetting op Mars in het jaar 2025. De organisatie Mars One heeft in totaal ruim duizend mensen uitgekozen. Ze worden de komende tijd getest op hun lichamelijke en emotionele stabiliteit. Wie die Nederlanders zijn, is niet bekendgemaakt. Mars One wil een permanent station op Mars oprichten. De reis naar Mars duurt zeven maanden... en om de twee jaar moet een nieuw team worden gestuurd. In Argentinië zijn burgers de straat opgegaan... om te protesteren tegen de aanhoudende stroomstoringen in het land. Op sommige plekken is al twee weken lang geen elektriciteit. De betogers eisen dat de regering garandeert dat er stroom is. Argentinië kampt op dit moment met een hittegolf. Veel mensen hebben geen elektriciteit om de airconditioning aan te zetten. En de regering geeft de hittegolf de schuld. Mensen gebruiken de airconditioning te vaak. En dat kan het netwerk niet aan. Het weer nog bewolkt, alleen in Limburg wat zon... en vanmiddag van het westen uit regen en meer wind. Het wordt 6 tot 8 graden. Rond middernacht op veel plaatsen regen. Morgen overdag droog, af en toe zon en het wordt een graad of 7. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Minister opstelter van Justitie sprak zich eerder al uit... tegen het geweld tegen hulpverleners. De politie is de politie en die pakt de mensen aan en niet anders op. Pakt de rechter ook die mensen dan genoeg aan? De politiechef heeft daar zijn bedenkingen bij. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie... vindt dat rechters mee moeten gaan met het maatschappelijke debat... als het gaat om geweld tegen hulpverleners. Meneer Bouwman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat bedoelt u daarmee, meegaan in een maatschappelijk debat? Nou, de uitkomst van het maatschappelijk debat is dat... Uh, en daar hoor ik geen, uh, uh, laten we zeggen, contra-indicaties... ...is dat de zwaardere gestraft moet worden als het gaat over geweld tegen hulpverleners. Dat is wat ik uh, gezegd heb. Ja, en u ziet dat dat niet gebeurt? Nou, ik ga het niet over individuele gevallen hebben. <tiek> uh, ik ben niet de rechter. Uh, ik ga ook niet op de stoel van de rechter zitten. Wat ik zeg is dat er een uh, uh, uitkomst is van een de maatschappelijk, uh, maatschappelijk debat... waarin zwaarder zwaardere straf moet worden... En ik vind dat dat ook zou moeten. Dat is wat ik gezegd heb en daar sta ik ook voor. Mm, toch uh, lees ik in de Telegraaf vanochtend... Uh, rechters stop met de lage straf. Het zal niet duidelijk u worden... maar de politiebaas eist aanpak geweld met nieuwjaar. Uh, zet u zichzelf daarmee dan toch niet een beetje op de stoel van de rechter? Nee, dat zit ik niet. Want ik uh, doe volstrekt geen uitspraak in uh, individuele, individuele gevallen. Uh, dat is aan de rechter. Ik kan ook alle omstandigheden niet afwegen. De rechter moet een passende straf opleggen. Wat ik zeg, en dat is een generieke uitspraak, geweld tegen hulpverleners zwaar straffen. Dat is mijn tekst. Ik ga niet op de stoel van de recht. En heersen er dan op het ogenblik passende straffen daarvoor in dit land? Ja, passende straffen. De rechter heeft alle mogelijkheden om uh, welke straf die ook maar uh, toepasselijk vindt om die op te leggen. Dus het arsenaal is er zeker. En gebruikt de rechter dat ook, dat arsenaal, vindt u? Ja, die rechter die gebruikt had... Uh, dus dat varieert van gevangenisstraffen tot taakstraffen tot wat dan ook. Dat zijn individuele gevallen, die kan ik niet beoordelen... want ik ken alle feiten niet. En ik ken omstandigheden ook van de verdachte en de situatie niet. Wat ik gezegd heb is, je moet dit harder bestraffen. Harder? Ja. Dan vindt u dat dan niet, op het ogenblik niet hard genoeg gestraft wordt. Ja, maar nogmaals, u stelt telkens dezelfde vraag. Nou ja. uh, We hebben een uh, beleid geformuleerd... Maar in stringent reageren op datgene wat er gebeurt op straat, namelijk geweld tegen hulpverleners. Ik heb het over de politie. En ik vind dat daar het Openbaar Ministerie uh, in meegaat uh, in, laat ik maar zeggen, de uitkomst van het maatschappelijk debat. En dat is harde straffen. En in zijn algemeenheid zeg ik dus dat je dit zwaarder moet straffen. Ja, maar uh, het Openbaar Ministerie kan dat beleid wel inzetten. Als de rechter daar niet in meegaat, gebeurt het niet. Nee, en dat is maar goed ook, want daar hebben we nou juist een rechter voor Inderdaad, daar heeft u helemaal gelijk. Die zijn gescheiden van elkaar en onafhankelijk van elkaar. Nu komt vanochtend ook naar voren in het nieuws... dat het Openbaar Ministerie dreigt met huisarrest. Nou, dat, dat is natuurlijk al zo met vandalen die vorig jaar over de schreef zijn gegaan. Maar dat daar in de praktijk niets van terecht komt. Bijvoorbeeld de politiebond, eh, ook uw collega's, eh, die vinden dat een slecht signaal. Wat vindt u van verhaal, hun verhaal? Mm. Maar hoe bedoelt u met dat daar niks van terecht komt? Nou, zij zeggen, uh, er zitten maar dertien uh, mensen in huisarrest... Vl, uh, vanwege de overtredingen die ze een jaar geleden hebben begaan. Zij vinden dat veel te weinig. Ja, nou, dat is weer eenzelfde reactie. Ik kan niet beoordelen of dertien te weinig of te veel is. Uh, ik constateer dat het er dertien zijn... Uh, en dat in die gevallen dat een passende straf uh, werd geacht. Dus of het er nou 33 hadden moeten zijn, meer of minder... Ja, dat, dat weet ik niet. Hm. Ik, ik constateer het en dat is wat het is... Hm. Ja, de, de bond zegt ook van, dit is niet het signaal. Als we het signaal willen geven dat uh, geweld tegen hulpverleners streng gestraft moet worden... Dan moet, er, dan moet dat ook blijken in de praktijk. Blijkt het ook volgens u te weinig? Ja, maar ik weet, kijk, dit, dit, dit zijn uitspraken die, die, die daar, uh, daar... dat snap ik wel in de reactie. Alleen ik kan niet bezien wat alle concrete gevallen nou hebben opgeleverd... Nee. en welke straf daar een passende straf zou zijn geweest. En als dat de dertien zijn geweest, dan zijn dat de dertien. Er zijn ook gevangenisstraffen opgelegd. Er is ook uh, taakstraf opgelegd. Er is ook geldboete opgelegd. Het moet een straf zijn die op de situatie uh, uh, toepasselijk is, zal ik het zo maar zeggen. Ja, ik snap um, in welk dilemma u zit. En uh, de wet moet het natuurlijk ook maar toelaten. Um, wat vindt u van op het ogenblik, van de aandacht die er is voor het geweld tegen de hulpverleners? En dus ook tegen de politie? Nou, ik denk dat dat een uh, terechte aandacht is. Uh, is het voldoende? Ik heb een, uh, een paar weken geleden heb ik uh, uh, nog uh, gemeld in hoeveel gevallen er zelfs in de privé-situatie tegen politiemensen geweld wordt gebruikt. En als je die aantallen hoort, daar zit je verschrikkelijk van. Het gaat over 29% was de uitkomst. waarin politiemensen in de privé-situatie, dus niet als ze uh, aan het werk zijn op straat. En dus ook hun gezinsleden worden geconfronteerd met geweld, uh, gerelateerd aan hun. Uh, het zijn van politieman, nou, dat, dat is natuurlijk een schrikbarend aantal. Ja. Uh, als we naar de oudejaarsnacht kijken, de komende nacht kijken... want het dat schijnt dat dan een hoogtepunt te zijn van uh, geweld dat gepleegd wordt... ook tegen hulpverleners. Hoe is het beleid dan van de politie? Is dat, is dat veranderd? Nou, dat beleid is niet veranderd. Uh, of je zou moeten zeggen, het is echt consequenter geworden... Uh, dat betekent dus dat in alle gevallen uh, heel consequent wordt opgetreden... geweld tegen hulpverleners en wie het ook is. Dat wordt niet getolereerd. En uh, helaas is oud en nieuw zo'n moment waarop dat nog meer voorkomt dan anders... maar ook in andere situaties gebeurt dat nog steeds veel te veel. Hmm. Merkt u bij uw collega's dat ze daar uh, moeite mee hebben? Uh, niet graag meer werken op oude, op, met oud en nieuw? Mm, nee, daar merk ik helemaal niks van. Ik was vorig jaar op straat met oud en nieuw. En uh, ik heb helemaal niet het beeld dat, uh, uh, dat collega's uh, uh, daartegen opzien. Uh, uh, dus dat, dat, dat antwoord dat zou in de schuldig blijven. Ik, ik zie het niet. Nee. Hmm. Zijn zij dan ook niet teleurgesteld als uh, de daders daarna weer vrolijk buiten lopen... en ook volgend jaar weer actief zijn op straat? Nou, als u het zo formuleert, uh, als er geweld gepleegd is tegen poesiemensen... en, die, uh, uh, en dat is aanzienlijk... Uh, dan uh, weet ik ook van collega's dat zij in een aantal gevallen echt teleurgesteld geweest zijn op uiteindelijk de straf die is opgelegd. Waar bent u vanavond? Vannacht? <laughs> ik, ben, ik, ik zou de straat op gaan, maar niet dat ik met een knieblessure zit. Oh, dat wordt lastig. Uh, dus dan kan ik lastig in uniform de straat op gaan. Maar ik ben uh, uh, thuis en ik ben achter de telefoon. Dus als er wat is, dan, uh, dan kan ik doen wat ik moet doen. Goed. Dan wens ik u prettig en vooral rustig uiteinde, meneer Bouwman. Ik uh, wens u hetzelfde. Hartelijk dank dat u me even te okay, woord heeft te staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja. Straks de run op de medicijnen. Het is tenslotte eind van het jaar. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Dan Mark Tuitert. Die kan zijn olympische titel op de 1500 meter verdedigen. Tuitert won de schaatsmeil tijdens het kwalificatietoernooi. in Tialf, Herenveen. Maar hoe is hem dat gelukt? Nou, gewoon keihard blijven werken. En uh, altijd vertrouwen houden in jezelf. En ik geef toe dat het uh, met mij af en toe niet uh, heel makkelijk is. Ook niet voor mezelf. Om... Ja, ik kan mezelf verbazen. Positief, maar ook negatief. Uh, twee weken geleden. Ja, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Ik had hard getraind, uitgerust. En normaal gesproken ga je de harde rijden. Alleen... Het gebeurde niet. Ik reed hier een week geleden nog 36ers En, uh, en nu dit. Ja, ik voelde dat het iedere dag veel, veel beter ging. En ik zei tegen Gerard dat ja, vandaag gaat het weer beter dan gisteren. Het ging eigenlijk uh, ja, tot een week van tevoren uh, crescendo. En, uh, ja, dat heb je nodig op zo'n wedstrijd. Maar ik ben hier al vier jaar mee bezig met deze wedstrijd. Hè? In je hoofd? Ja, in mijn hoofd ook. Ik... Allemaal dingen die je wil doen of uh, die naast Ospreer, het schaatsen komen. Niet, <laughs> Natuurlijk wat, zei, niet. wat zei Kramer? Frospeleertse ze streken niet. <laughs> maar, <laughs> Maar uh, ja, je, je, je, je gaat andere dingen doen. in je hoofd staat af en toe ook niet naar schaats. Alleen je weet één ding. Als je naar de volgende Olympische Spelen wil. En je titel wil verdedigen. Dan er is er één wedstrijd die telt. En dat is deze. Hé, hey, dank je. En uh, de les die ik van vier jaar geleden al heb geleerd. Is dat het, wat ik vier jaar geleden deed niet genoeg was. Toen werd ik vierde op de 1000 meter En derde op de 1500. Ik wist gewoon dat ik in principe deze zou moeten winnen om te gaan. En hoe ik het afgelopen jaar of in het voorseizoen reed. Was die kans, nou ja... Bijna onnoemelijk klein. En voor mijn gevoel ook. Alleen, ja, ik heb gewoon maar... Uh, gewoon blijven proberen... die kleine details goed te krijgen. En schaatsen is soms een sport om kleine details. Het zal iedere top schaatsje kunnen vertellen. Soms raak je hem niet. En zo meteen dan raak je hem in één keer... en dan gaat het niet twee keer zo hard. Maar dan, dan staat er geen maat meer op, gelukkig. Maar het gekke is, dan vertel je dit rustig. Niet euforisch. Ik bedoel, je zou toch uit elkaar moeten ploffen op dit moment? Ja, heb je me net gezien. Dat kan er wel even uit hoor in een rondje. Ja, ja nou, na gisteren wist ik wel dat dit kon, dat dit erin zat. Dus ja, ik ben ontzettend, ontzettend dankbaar en ontzettend blij dat, dat ik dit nog in me heb zitten. En dat ik daarop heb durven vertrouwen. En, uh, ik, ben, uh, ik ben best wel trots op mezelf eigenlijk. Wij zijn het al. Bedankt oude. Ja, thanks. We zijn nog niet versleten. Dus uh, ja, op naar Sosje. Geweldig. Uiters. Nog grotere verrassing was Karin Kleibeuker. Bij de vijf kilometer voor de dames bleef ze Irene Wust voor. Ik was niet bang voor de tijd van Irene. Ik vond het wel hard. En ja, ik denk dat dat misschien al wel scheelt als je niet ergens niet bang voor bent. Ik had een PR van 7.02 dat stond al uh, acht jaar. En uh, ja, ik ben wel wat sterker en fitter dan dat ik toen was. Het gaat, gaat me makkelijker af, dus ik dacht, ja, waarom niet? Hoe ben jij dit OKT ingegaan? Nou, wel met het idee. Ik, ik had de ambitie om bij de beste drie te komen, absoluut. Je had ook al laten zien op het enkele afstanden dat dat zou kunnen. Uh, maar dit? Nou, dat ik de snelste van vandaag zou zijn, nee, dat had ik misschien niet verwacht. Maar ik had wel degelijk die ambitie om ervoor te gaan. Ik, ja, ik, uh, ik werk en ik, ik ben moeder en ik had de laatste drie weken heb ik onbetaald verlof of nu al verlof opgenomen. Zo van, nou weet je, we je het gewoon. Oké, okay, drie weken uh, verlof opnemen, alles voor, uh, voor het schaatsen. Er zijn hier schaatsers die dat uh, 49 weken per jaar doen. Ja, maar ik ben wel van het effectieve managen van alles. Dus dat, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Kun je het een beetje uitleggen hoe dat, er, dat eruit ziet en hoe groot het verschil bijvoorbeeld met iedereen Wust is, jouw leven en het leven van iedereen Wust? Nou, ik weet natuurlijk niet precies wat zij doen, maar ik heb een aantal jaar geleden heb ik, nou ja, heb ik dat ook wel meer gedaan. Maar... Ja, goed, ik, uh, ik sta s ochtends op. Uh, ik word wakker gemaakt door mijn dochter van vijf. En uh, nou, dan ga ik naar mijn werk. En uh, nou ja. Ja, en... nou, je werk Ja, en ik weet wel, vroeger weet je, dan had je gewoon twee vaste tijden op een dag dat je ging trainen. En nu is het uh, nou, een beetje schipperen. En het wil best wel zo zijn dat ik s'avonds om uh, half tien nog even op de tak zit. Omdat het gewoon niet anders kan. Maar ja, uiteindelijk maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Nou ja, dat blijkt. Ja. Er zijn mensen die daar wel anders over denken. Ja, je, en daarmee, je moet gewoon heel erg veel plezier in hebben en er heel erg van houden. En ik denk dat dat hetzelfde is voor iedereen als voor mij, als voor iedereen die hier staat. Ja, het gaat nu over ver verwachtingen. Hè? Uh, als je in zo'n tijd een al wint, uh, over anderhalf maand zijn die spelen. Wat verwacht je zelf? Nou, ik ben nog niet de studie geweest. Maar uh, ik, nou ja, ik, ik weet niet, dat is vergelijkbaar met uh, hier, geloof ik. Ja, precies. Maar goed, als je, als je ook kijkt naar hoe hoog het niveau is. Hè? Wat je daar kan. Als je als Nederlander daarheen gaat, dan doe je gewoon mee voor de medailles. En dus dat, die ambitie heb ik, die zet ik nu even een paar weken verderop. Nou, laten we dan maar dezelfde ambities erop nahouden. Wat ga je met je kind doen? Gaat die ook mee naar Sochi? Nou, ik moest net nog beseffen dat het uh, allemaal, dat het, nou ja, dat het zover is. Dus dat moet ik nu ook nog even allemaal bekijken hoe dat moet. Dat gaat niet allemaal in uh, een paar minuten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Just Just can't stop. En staap hoorde u van L Green. Het is druk bij apotheek Nijpels in Eindhoven en ook bij andere apotheken hoor. Morgen gaat namelijk het eigen risico weer lopen. En dan gaat het ook nog eens omhoog van 350 naar 365 euro. Daarom grijpen mensen de laatste dag van het jaar aan om nog medicijnen in te slaan. Mino in Eindhoven bij de apotheker. Wat wordt er vooral gehamsterd? Ja, dat, eigenlijk van alles. Maar ik begrijp dat met name die producten die je moet inhaleren... met zo'n molentje bijvoorbeeld, dat zijn dure dingen vaak. Dat schijnen dure medicijnen te zijn, zei Annemarie Nijpels net. Dus dan loont het misschien nog wel de moeite om dat nog snel dit jaar te halen. Maar mensen die chronisch ziek zijn, ja, die hebben dat in januari, februari... of misschien over vier maanden toch ook weer nodig. En dan komt er ook nog eens bij dat de administratie heel vaak in deze week stil ligt... zodat het toch pas in januari verder afgehandeld wordt. En nu kan ze iets niet vinden, zei ze net. Het is altijd lastig als het heel druk is dat je iets niet kan vinden. Ja, dat is toch jammer. Ja, ja ik moet er drie hebben, drie turen. crème, maar uh, ze zijn even goed. Crème. Ja. Ja. Ja, maar meneer is niet aan het hamsteren, denk ik, hè, Velp. Komt u expres nu nog voor het, voor het begin van het nieuwe jaar? Nee, dat u niet. Ik ben net bij de dokter geweest en het was toch nodig, dus... Het was nodig? Ja, helaas wel. Er, staan hier soms, er staat hier soms echt complete geheimtaal op die uh, doosjes, hè. Er staat hier bijvoorbeeld doxydispenser. Doxy Innemen, eerst uiteen laten vallen in water, zonder een UV-lamp op de huid vermijden. Of hier een doosje verder, er is ook een of ander spul, dat heet ORAP. Kan het reactievermogen verminderen? Pas op met grapefruitsap, Ik weet niet wat er dan gebeurt. Okay, nee, hoor. Waarom mag je geen grapefruitsap sap bij sommige dingen? Nou, in grapefruitsap sap zitten bepaalde stoffen die uh, de geneesmiddelen afbreken. En dan oh, krijg je minder. Heb je er niks aan? Nee, niks of minder. Dus dan uh, nee. staat dat als waarschuwing op het etiket. Oh, het is niet om de oprispingen te voorkomen? Nee hoor, nee, nee, nee. Dat uh, doen we gewoon met een glaasje. Ja, het is toch weer druk. Uh, we hadden het er net over. Ik, ik begrijp dat met name die spullen die je moet inhaleren. Hè? Dus met zo'n molentje. Het ja. zijn de dure dingen. Hè? Ja, er zijn een paar dure dingen. Dat zijn inderdaad de, de turbuhelers, de inhalatoren met poeder daarin. En die uh, kosten voor drie al gauw uh, zo'n 100 150 euro. En insuline voor veel mensen die uh, de diabetes. Die uh, gebruiken insuline en dat is ook duur. Dus dan, dus dan je... loont het de moeite om tussen kerst en oud en nog eventjes uh, nou, extra boodschappen te doen. Je weet eigenlijk al dat je dat volgend jaar weer nodig hebt. Ja. Dus, uh, dan, ja. zit je, dan zit je dus ja. heel gauw aan het eigen risico, hè? Ja, maar drie doosjes en dan ben je alweer uh, ja. zover. Ja, dus dan dat heeft dat het heeft dus eigenlijk ja. geen zin, dacht ik. Ja. Nee, eigenlijk niet. Alleen mensen die denken dat ze volgend jaar dat niet meer nodig hebben en nu nog even snel een onderzoek moeten doen ofzo, dat soort dingen, dan is het wel handig. Maar als je volgend jaar verwacht gezond te zijn, voor zover je dat kunt weten van tevoren, dan zou het nu nog snel even kunnen lonen. Nou, ja. Dit is elk jaar, hè? Elk is het ook wel een beetje Nederlands gedrag, dat gehamster? Ja, nou ja, de situatie in Nederland is sowieso heel anders met, met vergoedingen en verzekeringen. Dus het, het, ook het eigen de medicijnen zelf betalen. Is, uh, in Nederland wordt er heel weinig zelf betaald. En uh, dus mensen denken van ik ga het nu nog even snel halen. En als je het altijd al zelf moet betalen zal dat gedrag denk ik minder, uh, minder zijn. Behalve het nummertje trekapparaat wat ook bij de bakken staat. heeft om nog iets anders bedacht om de piek eruit te halen. Wat dat betreft is die net een vuurwerkhandel met allemaal plastic zakken met dozen die klaarstaan. Want jullie maken het voortaan allerlei bestellingen klaar. Ja, we zijn sinds anderhalf jaar begonnen met een herhaalservice. Eh, om mensen eigenlijk eh, op een goede manier elke drie maanden van hun medicijnen te voorzien. Dus dat wordt automatisch klaargemaakt? Ja, mensen krijgen een mail of een briefje mee met de datum erop wanneer het klaar staat. Je hoeft het ook niet weer opnieuw het recept te halen. Dat is allemaal, dat is allemaal klaar je moet precies weten wat mensen over drie maanden nodig hebben. Ja, precies. En uh, wij zorgen dan voor de recepten, of bij de specialisten of bij de huisarts. En uh, ja, zo probeer je inderdaad te pieken, met name in deze periode wat, uh, wat te verminderen. Ja. Maar ja, uh, of het gelukt is helemaal dat. Uh, ja. Ja. Het wordt nogal lastig voor sommige mensen, want ik zie op heel veel doosjes staan. Niet combineren met alcohol. Ja. 31 december. Dat wordt lastig. Dus er zullen best een paar mensen zijn die hun uh, pilletje laten staan. Of een drankje laten staan, maar uh, dat ene drankje erbij, dat kan vaak wel. Dat doet de apotheekster? Ik ga vanavond wel een feestje vieren thuis. Maar dan misschien morgenochtend een paracetamolletje uit eigen huis? Ja, dan moet ik even kijken of ik die nog wel voldoende in huis heb. Maar dat uh, zal wel nodig zijn. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Maar nog maar is bij de apotheker. Daar is het druk bij alle apothekers in het land, waarschijnlijk. In de loop van de middag wordt meer bekend over de situatie van Michael Schumacher. Zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1. Zijn zware ski-ongeluk is het gesprek van de dag in Duitsland. En de Duitsers zitten te wachten op nieuws over hem. Sinds eergisteren wordt hij kunstmatig in coma gehouden. Landgenoten, fans en collega's leven mee en wachten op dat nieuws. Tag, lieve Zuschauer En dat beweegt ons vandaag. Schumacher in levensgevaar. De renvader ringt met de tood na een ski -uitval. In deze kliniek kämpft Michael Schumacher om um zijn leven. Voor het ziekenhuis sammelen zich sinds gisteravond journalisten, camerateams, maar ook fans. Voor de deur van het ziekenhuis waar Schumacher ligt hebben media zich verzameld en ook fans zijn er naartoe gegaan. Zoals deze jongen. Hij maakt zich zorgen, net als andere fans, maar hij houdt hoop en zal voor Schumacher bidden. I'm, I'm worried, of course, like all of you and all of fans, supporters, and uh, but I still hope. And I'll pray for him. Toen deze Franse fan het nieuws over Schumacher hoorde... is hij meteen naar het ziekenhuis in Grenoble gegaan. Hij wilde daar per se zijn. De kartbaan in de geboorteplaats van Schumacher is dicht. Daar won de coureur voor de eerste keer als zesjarig jongetje. Die kartbaan in Kerpen, op der Michael Schumacher de eerste ronden voer, is heute gesloten. De inwoners van Kerpen leven mee. Het is tragisch, zegt deze stadsgenoot. Iedereen kent hem hier. Schokkend is het. Hij was een Formule 1-Weldstar. Jeder kent hem hier als Kerpen. Dat is zo dat men zegt. Het is tragisch wat er gebeurd is. Een andere inwoner vindt het moeilijk om te begrijpen. Al die tijd reed Schumacher gevaarlijke Formule 1-wedstrijden. En nu overkomt hem zoiets. Gewoon tijdens het skiën. In zijn vrije tijd. Jahrelang, uh, ich sag mal, mit, mit, äh, Geschwindigkeit im, im Kreis gefahren. Nichts passiert oder wenig passiert. Und jetzt im, in, in, in der Freizeit da, uh, ein ski fall ist natürlich, uh, schon tragisch, ja. Kollega's van Schumacher zijn geschockt. Michael Schumachers schwerer Unfall schockiert auch die Sportwelt. Freunde und Kollegen teilen ihre Bestürzung mit. Sommige schreiben Berichte op Twitter. Zoals Formule 1-coureur Philippe Massa. Ik, bete voor dit, broeder. ik, ik hoop bid dat voor je broer. God is met je. En ook collega Vettel wenst Schumacher beterschap. Ik ben en ik hoop dat het hem zo snel mogelijk maakt. zich zorgen en, en wenst de familie van zijn collega sterkte. En zoals gezegd, voor vanmiddag is er weer een persconferentie aangekondigd in Grenoble. Bij het, bij het uh, ziekenhuis over de situatie dus van Michael Schumacher. Hoort u natuurlijk ook op Radio 1. En zo klinkt het protest in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Boze demonstranten hebben wegen afgesloten met brandend afval. Ze zitten al dagen zonder elektriciteit. En het is nu hartje zomer in Argentinië. En dat is vervelend. Bijvoorbeeld voor Gilberto, een ijsverkoper. Want vooral december is een belangrijke maand voor hem. Het december is het meest Het voor mij persoonlijk. Want ik 10 dagen ik heb tien dagen al niet kunnen werken, zegt hij. De regering moet in zijn ogen veel meer doen om de elektriciteit te garanderen. Maar die regering geeft de hittegolf de schuld. Mensen zetten te vaak de airconditioning aan en dat kan het netwerk niet aan. Zelfs de burgemeester van Buenos Aires is nu boos. De centrale overheid heeft de stroomvoorziening slecht geregeld, vindt hij ook. We zijn heel kritisch over hoe het manejado systeem el sistema We hebben het dicho een keer We hebben het een jaar. En dit is het resultaat van een slechte politiek. We zeggen het al tien jaar, zegt hij, maar dit is het resultaat van slechte politiek. Veel Argentijnen op straat vinden het belachelijk dat politici elkaar nu de schuld geven. Ze zijn namelijk allemaal schuldig. En het probleem is dat niemand elkaar de schuld geeft. Iemand geeft de schuld aan de andere. Ze zijn allemaal culpables. Stroom is nog steeds niet aangesloten. Afgelopen weken zaten honderdduizenden Argentijnen... vooral in Buenos Aires dus zonder stroom. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio in journaal. Vanaf morgen kan ik dat niet meer zeggen... want dit was de laatste keer tot half tien. Zijn kokoman. Zo is het. Goedemorgen. Ja, dan nog maar tot negen uur. Het Radio 1 Journaal. Maar dan wel weer met uh, Frederik de Jong. Vanaf morgen zijn we weer met twee. Lara gaat dan naar de avond zij moet het alleen doen. in De avond- of namiddag-uitzending van het Radio 1 Journaal. Maar dat is morgen pas. Nu Sven Kokkoman. Ook voor de laatste keer, Sven. Ook voor de laatste keer. Ja. Met de allerlaatste Goedemorgen Nederland. Maar dat wordt een mooie. Dat wordt Ongetwijfeld. Mooi. Zeker. Vertel. Want in die uitzending gaan wij terugblikken op het afgelopen jaar... Uh, met uh, de ochtendhumoristen. Uh, die uh, het afgelopen jaar... Uh, de afgelopen jaar, run, moet ik zeggen, hebben uitgezonden. Mart Smeets is de gast, Koos Postema is de gast... Kees Boonman, die politieke analist is... Uh, maar dat ook met een soort ochtendhumeur doet mm -hmm. soms. Uh, en Henk Spaan meldt zich. Oh, leuk. Uh, ja. Dus uh, met dit bonte gezelschap blikken wij terug... op het acht afgelopen jaar 2013... waar sommigen in ieder geval een ochtendhumeur van kregen. Het was een raar jaar, vond ik zelf, daarover. En nog veel meer. Goedemorgen Nederland, de allerlaatste keer over een paar minuten. Met Sven Kokkemat. Sven, ga je missen. Dankjewel, en jullie ook. Nou. Dat is goed te horen, maar uh, jammer dat het gaat gebeuren, Sven. Succes door het laatste uur. We gaan nu uh, luisteren. Zeker. Maar eerst naar Jan van der Putten. Dit is Radio 1. Want half tien, het NOS Journaal. Geweld tegen hulpverleners moet zwaarder worden bestraft... ...vindt korpschef Bouwman van de Nationale Politie. Volgens hem is dat de uitkomst van het maatschappelijk debat over geweld. En eist het OM ook zwaardere straffen. Bouwman zei in het NOS Radio 1 Journaal dat rechters de mogelijkheid ook hebben... ...om zwaardere straffen op te leggen... ...maar hij wil zich niet uitlaten over individuele vonnissen.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 En de aankomend burgemeester van New York, de Blasio, wil de traditionele paardenkoetsen uit de stad weren. Hij vindt de koetsen, die veel door toeristen worden gebruikt, niet meer van deze tijd. Dierenbeschermers zeggen dat de paarden gevaar lopen in het verkeer in New York, dat ze te veel uitlaatgassen inademen en dat ze te weinig het weiland zien. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1.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 Dames en heren, goedemorgen. De allerlaatste Goedemorgen in Nederland. We blikken terug op 2013. Dat is een jaar waar sommigen van u, en wij soms ook... een ochtendhumeur van kregen. En dus zitten hier aan tafel twee van de ochtendhumoristen... die u de afgelopen jaren veelvuldig hoorde in dit programma. Koos Postema, Mart Smeets. Kees Boonman is er ook, politiek analist van Eén Vandaag... en presentator van TROS Kamerbreed. Hij bekeek de politiek vaak ook nog met een ochtendhumeur. <laughs> Dank je, goedemorgen. Goedemorgen. En uh, Henk Spaan meldt zich straks. Die is in Frankrijk... Ook een ochtendhumorist. En hij blikt ook in het tweede half uur terug op het afgelopen jaar. En alle heren doen een ochtendhumor hier live in de studio. Het is twee over half tien. Voor de laatste keer zeg ik, dit is de Caro, Dit is Goedemorgen Nederland. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Om maar eens uh, met de oudste te beginnen in dit gezelschap. Koos, ja. wat voor een jaar vond jij 2013 wat ik dat voor een jaar vond. Ja. Nou, als vele andere jaren niet, ja. niet erg bijzonder. Geen pokkenjaar? N nee. Uh, ik geloof dat het grote bezuinigen, het voelen van de mensen in portemonnees, pas gaat beginnen nu. In 14 en in 15, begrijp ik. Maatregelen. En wat wel vreemd was in de politiek. Kijk, Kees, even aan. Dat is dat er een kabinet is dat voortdurend zichzelf formeert. Opnieuw. Ja. Ja. En nu vanmorgen in de volksstand staat. Dus ze zijn zeer bang voor Pechtold. Want die heeft een paar keer ja tegen dingen gezegd. Dus maar ze nee hoort dat hij morgen nee zegt. Tegen de, dan vallen ze weer of dan struikelen ze weer. Dus, dat is wel vreemd, ja. je het nog iets te lachen wat jou betreft? Nou ja, er valt altijd wat te lachen natuurlijk. Al is het maar op dit soort situaties in Den Haag natuurlijk. Dat zijn op zich wel komische situaties. Dat je met z'n tweeën zegt, we gaan een kabinet maken... want we hebben een meerderheid, we hebben gewonnen. En daarna bemerkt dat er een Eerste Kamer is met een recht. Dat is humor. Ja, dat vind ik humor, ja. <laughs> Dat met een hoogst intelligente B gestudeerde... Samson van Partij van de Arbeid. Eindelijk een beta-man, hè? Nou, heeft toch niet goed kunnen rekenen? Nee, zo is het. Eerste uh, kamer. Ja, zo is het. Ja, dit is inderdaad heel, uh, heel merkwaardig eigenlijk. Ja, dat is uh, in die zin een zeer bankele constructie. We horen de stem van Kees Boman. Mart, wie Mart's mee zegt, zegt wielrennen. Het was een goed wielerjaar voor Nederland. Nee? Nee. Ja, schrijft alles en iedereen. Op basis waarvan dan? Op basis van uh, een paar toer etappes die heel interessant waren... waar de Nederlanders vooraan reden, de ja, maar, maar vooraan rijden is nog niet winnen. Nee? Ik bedoel, er is een opleving. Je, je mag wel enthousiast zijn en ik wil best in jouw enthousiasme <laughs> meegaan. Maar dat is, dat is, dat is keukenenthousiasme. enthousiasme uh, Dank je. Ja, nee, maar Balkenmollema Mollema heeft heel goed gereden... en is zesde geworden in de Tour... Er waren jaren dat, uh, dat we daar tweede, derde, vijfde, weet ik veel wat. En daar kraaide er geen haan naar. Nee. Dus dat is niet zo. Maar als je van ver komt, dan, is, dan lijkt zesde al heel goed. Als je, als je zegt dat het een, uh, een bewogen wielerjaar was... dan wil ik er wel een beetje gaan. Maar goed, kijk, wij zijn een land van uiterste, En da daar zijn we ook al, wel heel leuk en heel apart in. Daarom vind ik het ook zo leuk om in dit land te wonen en te werken. Uh, er hoeft maar één klein succesje te zijn... of we gaan met z'n twintigduizenden in het oranje gaan we erachteraan. En dat maakt ons land wel leuk, ook op sportgebied. Hoe verklaar je nou de voortgang in de topsport? In Nederland toch wel. Het voetbal is toch beter geworden dan 20, 30 jaar geleden. Kwalitatief. Ja. Het hockey is op zeer hoog niveau. Top. Prachtige sport trouwens. Uh, het zwemmen, dat blijft maar hoog. Waarom is het wielrennen nooit meer teruggekeerd... naar die hoogte van de kneten razen? Enzovoort. Golfbeweging zeggen ze. Hè? Nou, maar wel. Die, ja. heel lang geleden is die hoge golf dan. Geweest. Nou, die zat in de jaren zeventig van de vorige ja. eeuw. Dat ben ik met je eens. Ja. Maar er is verbetering aan maar het komen. We zijn niet steeds meer jongens, maar gaan fietsen, gaan wielrennen, steeds meer. Ik denk dat de jongens. Nee, nee, nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. En, en je moet mazzel hebben. Was het jouw laatste ronde van Frankrijk eigenlijk? Um, voor zover ik daar zelf uh, invloed op kan uitoefenen. Uh, is ja. het antwoord nee? <laughs> Dank je wel. <laughs> ja, waarom? Toen zei hij, het koopt. Ja, nee, nou, die nee, nee, nee. nee, nee ik, heb daar nog, ik heb er nog heel veel uh, plezier in. En ik vind fietsen nog altijd een boeiende sport. En ik hoop heel erg dat, dat hij... Uh, dat die vuile, vieze golf die over ons heen is gevallen. De dopinggolf. De dopinggolf, dat die nu langzaam verdwijnt. Dat die, dat die wegspoelt, als het ware. Nou ja, er en dat is een... nog een waarheidscommissie van de nieuwe baas van de UCI. Ja, nou nee, goed, het is toch goed dat we dat doen. Ik bedoel, ja. dat heeft in Zuid-Afrika ook gewerkt. Dus, en, en, maar daar is de wielerwereld wel een paar jaar te laat mee. Met die waarheidscommissie. Ja. Ze zijn met alles te laat. Maar. Laten we nou eens hopen. Dat, dat mag je ook doen. Hè? Hopen is ook een werkwoord wat je kunt vervoegen. Hè? Laten wij ons hopen dat de, de jongere generatie... met z'n tengels van dat spul kan afblijven. Dat zou al heel, heel, heel prettig zijn. Denk je het? Nou, mag ik dan ook hopen? En, en in sommige gevallen denk ik het. En denk ik het ook te weten dat het wel zo is. Ja. Ja. Terug naar mijn vraag. Was het je laatste ronde van Frankrijk? De antwoord daarop is nee. Je gaat hoe dan ook... Nee, ik ga niet hoe dan ook. Ik ben gewoon gevraagd door de NOS. Dus de avondetappe keert ook volgend jaar weer terug? Uh, ja, in een iets wat gemankeerde uh, uh, samenstelling. Nee, hoe moet ik dat zeggen? Uitvoering. Omdat we de eerste week van de Ronde van Frankrijk... gelijktijdig doen met het wereldkampioenschap voetbal. Ja. En ik... Ik schaar mij ook achter het idee wat men gezegd heeft. Voetbal gaat voor en dan komt het fietsen. Dus we gaan een uh, vroege avondprogramma maken. We beginnen om half negen s'avonds, als ik het goed heb. En daarna komt er nog een voetbalwedstrijd uit Brazilië. En wij volgen dus gewoon het sportpatroon van zoals het gaat in juni 2. En juli 2014. Juist. Dus dat blijft in 2014. Ja. Uh, je radioprogramma verdwijnt. Ja, de, zoals bijna alle, ja, dit programma ook. Ja, ja. alle radioprogramma's verdwijnen. En bij de VARA heeft iemand in zijn onmedelijke wijsheid besloten... dat Leo Blokhuis en ondergetekende weg moeten... na 24 jaar uh, dat hoekje gehad hebben. En uh, het zei zo. Ik heb... Daar geloof ik helemaal niks van. Nee, maar je moet... Kijk, als ik nu meteen al stekelvarkens uh, uh, binnen ga laten, dan, dan heb ik daar niks aan. Het zij het zo, ja. uh, de wereld verandert. Uh, er komen nu bandjes voor in de plaats s'nachts. Nou, oké, okay. dat iemand heeft dat bedacht en ja, een bandje is goedkoper dan een stem van een mens. Kees, ja, Koos zei het al, het was een beetje een uh, raar soort politiek jaar met een premier die aan het einde van dat jaar telkens maar zin speelt op zijn vertrek. Ja, dat, is, dat vond ik wel heel merkwaardig. Want er wordt toch steeds aangegeven dat het allemaal prima gaat... dat er een nieuwe politiek gevoerd wordt. En die nieuwe politiek is dan vooral een politiek... waarbij eh, elke dag gekeken moet worden bij wie je een meerderheid tot stand brengt. En uh, ja, juist als je een beetje de vaart erin wil houden, politiek, en het vertrouwen wil uh, uitstralen, dan is het toch wel opvallend om te zeggen, als je eigenlijk net begonnen bent met dit kabinet, uh, al van het begin af aan ben ik bezig met mijn opvolging. En dat is zoiets in de politiek als uh, ik ga weg. Ja. En de vraag later, is later heeft Rutte gezegd, ja, yeah, dat is soort van formaliteit, dat ik dat heb gezegd. Ja, weggaan is strikt genomen voor ons allemaal, hier <lacht> aan tafel. Een formaliteit, uiteindelijk op het laatste moment. Maar uh, in de politiek is zeggen dat je weggaat uh, al een begin van weg zijn. Dus je krijgt dit jaar, dat weet ik zeker, zeker uh, in, een, in een eerste half jaar waar twee verkiezingen zijn, voor de gemeenteraad en de Europese verkiezingen. En als het dan slecht gaat met de VVD, wat uh, niet onwaarschijnlijk is, het zal nog slechter gaan met de Partij van de Arbeid, dat is waarschijnlijk, maar met de VVD zal het ook geen feest zijn. En dan gaat iedereen toch een beetje kijken... naar de eerste uh, man, in dit geval, van ja. die partij. En dan komen de vragen en dan gaat er gereageerd worden. Het is onzin, het speelt totaal niet. Het leiderschap is niet aan de orde. We hebben er één en dat is Mark Rutte. En dat is het signaal dat het speelt achter de schermen. Ja. Zou, die niet, zou die niet een uh, functie in Brussel misschien uh, ambiëren... Dat ja, je mede dat, daarom zegt. Ja, dus als iedereen die het politiek een beetje lastig heeft... of op zoek naar werk is in de politiek... die kijkt altijd natuurlijk naar Brussel. Ik kan me heel moeilijk voorstellen dat ja, iemand maar hij, als is. Hij steunt bijvoorbeeld die Verhofstadt, een andere liberaal... Ja, die een federalist is... Rutte eigenlijk niet. Waarom loopt hij achter die Hofstad aan? Dat is, dat is een enorme Brusselse uh, streetster, hè? die dingen voor elkaar krijgt. Ja, nou ja, Rutte bestaat eigenlijk uit uh, meerdere personen. <triks> um, dat <triks> voert te ver om dat voor half elf nog uitgelegd te krijgen. <triks> maar uh, nou geschiedenis. <triks> Oké, <Okay. triks> uh, dan zeggen jullie wel, nou ik hoor vanzelf wel de ster. <triks> ja hoor. En, uh, <triks> maar nee, je hebt Rutte die in Den Haag rondloopt. En, uh, en je hebt uh, als premier van ons allemaal. En het beste met ons voor heeft. Jij hebt Rutte als leider van de VVD in Den Haag. En dat is uh, niet zo pro-Brussel, uh, liever een beetje nee. minder Brussel. Nee. En jij hebt Rutte in Brussel, dat is weer heel iemand anders. Dat is iemand die zegt: ja, er is geen andere route dan Brussel. En vandaag lees je ook weer een interview met uh, de grote man in uh, Brussel, Van Rompuy die in trouw zegt, ja, verdere integratie is uh, toch echt noodzakelijk. En dat is eigenlijk een bom onder de hele discussie. Want dat is nu net iets wat ter discussie staat. Ja. Maar Rutte ook zelf... Een Belg, naar, ook een Belg, hè? Ook een Belg. Maar Londenburg. Rutte zelf maar naar wel Brussel... Maar een goede Belg. Ja, maar, ja, maar Rutte, ook een federalist. Al die Belgen zijn federalisten, toch? Ja, zeker. Het, het is wel een heel wijs mens... Zeker. En hij is heel grappig. Super Intelligent. No, door en Jezus opgevoed. En wielerfan. En Nederland kennen. En hij dus, heeft alles mee. Je moet even. Uh, ja, ja, maar jij had het over, over trouw. De foto die daarbij staat, die is formidabel. Daar zie je Van Rompuy in een lift staan met Antoine Baudard samen. Ja, ja. Dat is een Oei. wereldfoto. Nee, prachtig om naar te kijken. Ja. En er worden mooie gesprekken ook trouwens. Ja, ja natuurlijk. voeren. Ja. worden Maar goed, om nog even terug te komen: op Rutte ja. en Brussel. Eh, Rutte zelf naar Brussel, behalve voor de toppen, dat is. Eh, Rutte gaat niet uh, voortijdig weg. Rutte is gewoon uh, de premier. Die... Maar waarom heeft hij het dan gezegd, Kees? Ja, nou ja, dat is, dat is een beetje raar. Maar misschien is het ook wel zo... omdat Rutte eigenlijk uh, uh, helemaal niet zo vast zit aan de, aan de politiek. Hij en vindt het een baan. Hij vindt het een baan en hij zou net zo goed ergens anders kunnen werken. Maar wat werken. zou hij dan anders kunnen doen? Ik denk dat hij ook heel goed een uh, groot bedrijf zou kunnen leiden. En uh, ja, de, dat is een beetje gemene om te zeggen... de loketten bij banken zijn nu verdwenen... maar hij zou ook heel goed bij een bank uh, kunnen werken. Het is niet iemand die helemaal uh, 100% vastgeketend zit... en voor zijn leven afhankelijk is van de politiek. En dat maakt hem wel op een bepaalde manier... Uh, tot, een, uh, tot een vrij mens als politicus. Dus als hij valt, als hij vertrekt... Dan zal dat niet meteen uh, voor hemzelf, denk ik, een heel groot drama zijn. Wat als de geschiedenisboeken over 50 jaar geschreven zullen worden, zal er dan over Rutte staan, denk je? Een bijzonder klein stukje. Ja, en, een, uh, een heel groot zegt stuk. Onze over social Wie bedoel je? <lacht> ja, een heel klein stukje. Nee, nou, ik denk dat uh, ik, ik moet denken aan een term uit uh, jouw uh, milieu, het wielemilieu. In dit geval zal erbij bij staan een Chico, normaal, een hele gewone jongen. En dat werd ooit van een wielrenner gezegd, geloof ik, hè? Wel, meerdere ah, mensen. Ja. Ja. Overigens moet je daar wel bij aantekenen dat als het economisch straks beter gaat en het kabinet het Tuurlijk. komende jaar doorgaat... en er niet opnieuw zo'n raar herfstakkoord nodig is... althans met minder gedoe... en dit kabinet toch de rit uit zou zitten... Tuurlijk. dat Rutte wel eens als buitengewoon... kundig en populair à la Lubbers de Lubberste heeft. Er is niks zo veranderlijk als het politieke landschap... en appreciatie en depreciatie in de politiek. Dus hij kan ook opeens aan het eind van het jaar... Uh, zeer succesvol genoemd uh, worden vanwege het beleid. Maar ik denk niet dat, dat het succes komt door het beleid, maar meer door wat er van buitenaf op ons afkomt. Dames en heren, de mensen die u hoort aan tafel, althans twee van hen, Koos Postema en Marts Meets, kent u ook van het ochtendhumeur. Uh, we hebben jullie gevraagd om uh, iets voor te bereiden. Uh, jullie kijken heb, maar nu heb met ik niet goed gedaan. Gedaan. gedaan. ja, nou, ja ik, ik kan wel iets vertellen. Ja? Maar ik, waar moet het over gaan? Heb je waar er, moet het over gaan? Wat we gaan doen, uh, we gaan gewoon die bekende pingel horen. Wie van u wil eerst. Nou, ik wil wel wat zeggen, omdat ik ben erg blij dat Kees er is. Want ik nou, stel ik. het een beetje aan Kees. En aan de mensen thuis natuurlijk. Ja. En aan Bart en aan jou. Er komen verkiezingen voor de gemeenteraden. Wat opvalt in Nederland, vind ik, is dat burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden voortdurend aftreden uh, verwisselbaar blijken. Bovendien zie je kom mij heen veertigers, flinke mannen en vrouwen, beide werkend vaak, die denken ik in de gemeenteraad gaan zitten. Kom nou toch. Of ze doen het en dat valt ze heel erg tegen, Betaalt bovendien slecht, dus voortdurend het weglopen van mensen, om van de burgemeesters maar te zwijgen, om welke reden dan ook. Wat ik nou gek vind is, dat daardoor ontstaan er alsmaar afsplitsingen bij die verkiezingen die nu komen, in het eenvoudige dorp Soest, waar ik woon... 45.000 inwoners, 29 zetels, te verdelen... hebben zich op dit moment elf lijsten gemeld. Dus de drie traditionele Nederlandse... Partij van de Arbeid, CDA, VVD... en dan nog acht andere, vaak ruziezoekende... kibbelende mensen onder elkaar. Meer groen, minder groen, daar gaat het nog steeds over. Dat wordt een hopeloze raad... Uh, met dan weer wethouders van buiten die het vaak wel goed doen. Dat mag ook. Je hoeft niet eens als wethouder meer in die gemeente te wonen. Allemaal heel raar geregeld. Burgemeesters die aan de ene kant veel orde en veiligheid... aan de andere kant niets meer te vertellen hebben. Vroeger was de burgemeester van Rotterdam wethouder van de haven. Die haven die was binnen vijf jaar de eerste van de wereld. Nu nummer tien, maar oké. Okay. <lacht> uh, en dat vind ik dus vreemd. Wat ook vreemd is, en dat vind ik dan het allervreemdste... is het eigenlijk zo erg, al die partijtjes. Nu ga ik even naar Brabant, omdat ze toch bij de KRO zitten. Wij gingen met Heeft kinderen, nou mee toen ze klein waren... <laughs> vaak in de zomervakantie naar Brabant. Ja. Naar die prachtige dorpjes Bladel, Eersel, Netersel, Reuzel. Als de gemeenteraadsverkiezingen waren... waren er dus in die tijd nog dorpen met zeven raadsleden. Eén burgemeester en één uh, hoe heet man, gemeentesecretaris. Die waren in Reuzel allemaal van de KVP. Maar bij gemeenteraadsverkiezingen waren er allerlei lijsten. De groep dit, de sportmensen, de dijk, dat was een buurtschap. En die maakten de raad. Eigenlijk denk ik, ja, in zo'n dorpsgemeenschap. Waarom zou je het zo niet doen? Waarom moet je dan CDA heten? Of KVP? Of Partij van de Arbeid? Doe maar gewoon. Ik vertegenwoordig de sportmensen. Ik vertegenwoordig de jeugd, de onderwijs. In zo'n dorp. En dat werkte heel goed. En dan kwamen de Tweede Kamerverkiezingen allemaal KVP. Burgemeesters hadden ook in Den Haag natuurlijk, in de Senaat. Ja, vond ik eigenlijk wel leuk. Dus waarvoor pleit je? Nou, dat die groepen in die dorpen, dat het groepen vertegenwoordigd worden. Niet zozeer omdat ze socialisten zijn of christenen zijn of wat dan ook. Maar omdat zij vertegenwoordigen de boeren, de sporters. De, hè? Dicht bij de mensen staan. Ja, heel vlak bij de mensen. Ze zijn ook allemaal bekende mensen uit de dorpsgemeenschap. Het is een beetje Amerikaans eigenlijk. Die stemmen ook op de mensen in hun dorpsgemeenschap. Het feit is wel dat uh, het is wel interessant wat je, dat je begint over die gemeenteraadsverkiezingen. Uh, dat wordt heel interessant dit jaar. Want die gemeentes, of dat nou belang uh, Jansen is... of uh, uh, het CDA of de Partij van de Arbeid... die krijgen een ontzettende belangrijke taak... wat we helemaal niet in de gaten hebben. Want er gaat heel veel aan uh, ja, sociaal, bestuurlijk ja. en ja. sociaal... So, uh, Te beginnen uh, bij de jeugdzorg. Sociale zaken, jeugdzorg, straks de AWBZ... de gezondheidszorg, er gaan allerlei zaken naar die gemeentes over. En daar hebben mensen helemaal geen idee over... dat straks die gemeentes bepalen hoe jou welzijn wordt. En dat denk ik, als je dan kijkt naar Belang Jansen en uh, uh, lijsten Dekkers en noem maar op, of die mensen dat zichzelf ook allemaal wel uh, beseffen, want dat betekent dat je wel veel sjoegen moet hebben van uh, die regelgeving. En dat wordt een hele ingewikkelde zaak. Gemeentes krijgen veel meer macht dan wij denken en dachten, en of ze dat wel aankunnen, dat is de grote vraag. Zeker als je ziet hoe vaak er gewisseld wordt. Hoeveel ruzies er zijn in colleges. Hoe vaak burgemeesters uh, uh, op afscheidsrecepties van zichzelf komen. Ja. Ja. Goed, nou ja, dat zal dan nog wel een punt worden. En dus zijn die gemeenteraadsverkiezingen uh, van het grootste belang straks in het voorjaar. <kijkt> maar wij gaan met z'n allen toch weer kijken naar de landelijke vertaling en hoe die landelijke partijen ervan afkomen. Dus Zeker. dat beeld dat klopt eigenlijk helemaal ja, Nee, niet. We gaan het altijd omrekenen en als het negatief voor een partij uitkomt... dan kun je de vergelijking niet maken, zullen nee. de verliezers zeggen. En als ze het wel gunstig uitpakt, dan is het een teken aan de wand... van uh, we zijn weer terug aan het herstel. Mark, jij hebt in jouw uh, ochtendhumeuren vaak gesproken... over de hyperigheid waar jij je kapot aan ergerde. Ja. Wat bedoelde je daar precies mee? Nou, weet je, ik zat te bedenken... Nee, ik las een krant van wat belangrijk was in 2013. We leven van lijstjes. Dat is best leuk in die laatste week. Uh, op 2 januari, of op 3 januari geloof ik... Uh, viel Nederland uh, over het feit dat uh, een mevrouw Meis... en meneer van der Vaart uh, uit elkaar gingen. Ja. Nou, ik heb zoiets van, nou en? En dan haal ik mijn schouders op en dan ga ik verder met wat ik doe. Maar dat is dus... Die hype is... Uh, opening van het journaal geworden, is dat gebleven. En dat werd toen later verklaard door mensen die bij het NOS-journaal werken. Als daar wordt over gesproken bij, de, bij, bij het kopieerapparaat, dus is dat nieuws. Maar dat triviale nieuws is zo belangrijk geworden... dat we eigenlijk van hype naar hype naar hype rolden. Ik ben daar zelf ben ik daar ook wel eens een beetje deelachtig van geworden. En dat, dat, dat voelt nou, ontzettend aan, maar dat is, dat, nee, daar ga ik niet over praten. Omdat het grote plaatje belangrijker is. Wat is het belang om een journaal te openen... met het feit dat een profvoetballer van zijn vrouw af is? Dat vraag ik me af. En dan zeg ik van, dat was dus in januari. Gisteravond kijk ik naar het journaal. En dat begint met het feit dat de... Uh, Duitse ex-wereldkampioen uh, hardrijden in een auto... Uh, in levensgevaar ligt Schumacher in een Frans ziekenhuis. Hij is nog niet dood, maar Annegien leest het voor... alsof het verschrikkelijk is. Daarna gaan we pas over op wereldnieuws. Ja. Dus we pakken eerst pakken we bekende, goed uh, in uh, het gehoor liggende berichten... sensatie als het kan... Uh, uh, tweeters erbij, uh, weet ik veel wat... We maken het allemaal tot veel te groot nieuws. Wat in mijn optiek geen nieuws is. Schrok ik heb... jij niet van het nieuws van Schumacher dan? Mensen maken fouten, dus hij maakt ook een fout. Het eerste wat ik moest denken was onze prins. Die ook buiten de piste had geschiet. Dat was het eerste wat ik dacht. Die, dat, die, die, die accolade maakte ik. Dat was en dan een, denk ik... in ieder geval heel groot nee, nieuws. Nee, maar dat was groot nieuws bij ons. Dit is een uh, voormalig sportman die buiten de piste heeft geschiet. Die is heel ongelukkig terechtgekomen bij een val, verschrikkelijk... en ligt uh, in een ziekenhuis. Maar dat is nog geen opening voor een journaal. Behalve dat hij in Duitsland als een rolmodel geldt... Ja, in uh, Duitsland, ja. In dat Duitsland, zeg je heel goed, ja. Ja. ja. ja. Ik vind het ook een beetje eigenaardig, hoor. Je zou het BBC voorbeeld kunnen nemen bij het nieuws. Die hebben hele korte koppen in het begin. Ja. Dus daar zouden ze dan in zeggen het wereldnieuws, Schumacher... En nog iets, een grote ja. overstroming in Zuid-Engeland. Maar dan is, dan, het dan, dan is de bepaalde, bepaalde toch iets En dan begint de nieuwslezer de kop toe te lichten. Vind jij dat toch ook, Kees? Ja, Ik bedoel, nou, er ontploffen het... twee bommen. Uh, in in ja. Rusland op, op, op vijf weken van, uh, van de Olympische Spelen. Je, wow. je, je weet waar Volvo ligt, je weet waar Sochi ligt. Nou, ik zou zeggen, dat is toch wel ja. datgene wat je echt eruit haalt. Ja, ze noemen dat in Engeland wel eens celebrityism. Hè. De, uh, in, ja, maar in daar, daar nieuws... wil ik me dus tegen. Uh, ja, maar dat is, een, uh, dat is een. Ja, natuurlijk, dat is heel goed dat je daar uh, een oproep voor doet. Uh, waar de mensen hier achter ons op de NOS vloer misschien uh, rekenschap van nemen. Oh, maar wij zelf ook, hoor. En, dus uh, ook nou de nou ja, handen zeg, en maar, uh, maar is dat niet met alle respect toch ook, um, laten we zeggen... jullie en ook nog mijn generatie die zo naar nieuws kijkt... en, uh, en, en jongere generaties die op een hele andere manier nieuws beleven... en met andere, um, op een andere manier met dat nieuws omgaan? Of dat aan generaties... Ja, het is mij in ieder geval niet uh, zo geleerd... Ik, ik kom uit een oude school. Ja, en en de, Bob Spaak zou zeggen... zijn we helemaal gek geworden... dat we de scheiding van een voetballer... in het journaal brengen. Ja. Dat, dat, dat zou hij heel erg vinden. Ja. Ja, hij draait zich in zijn graf om. Maar dat, is, het, is het ook niet... Ik bedoel, um, om het even op te nemen voor die journaalcollega's, is het ook niet um, de taak van die journaalmensen... om aan te sluiten bij het gevoel van de kijker... Door wie wordt dat gevoel dan gevoed? Ja, Door alleen maar is Die kijken, die ze die... niet definiëren natuurlijk. Nee. Ook niet wat je net zei, jongeren moet je mee oppassen, vind ik. Alsof ze heel veel anders zijn... Je moet oppassen kijken met jongeren. en denken dan wij. Nou, <laughs> ik weet het niet. Nee. Maar goed... Uh, ze blijven ook romans schrijven. Zogenaamd zou dat niet meer zo zijn. Er blijven nee, maar goed, altijd voor... jonge mensen dicht gedichten maken, dus... Het wordt wel zorgelijk gevonden hier aan tafel, uh, begrijp ik. Maar goed, dat geldt. Dat heb ik al een tijdje. Ja, me, me, misschien geldt het ook wel sowieso voor de berichtgeving. Hè? Wij zitten natuurlijk, uh, laten we ook enige zelfkritiek uh, toelaten... Ja. ook op een zender waar nieuws en sport op gelijk level oh, maar Kees, staat. Maar ik ben het met je eens. Ik zeg ook, de hand gaat ook in eigen ja. boezem. vorige we week hadden wij met, met mensen van, van uh, NOS Sport hadden we het over... wordt een bericht nog gecheckt? En toen was er een eindredacteur die tegen mij zei... nee, wij checken niet meer. Als hè? het een tweeter is... Dan zetten we dat erop. Echt waar? Ja. Dat is de factor tijd, hè? Ja, dat nee, zal. Je moet snel zijn... Maar dat is toch merkwaardig? Dat vind ik ook merkwaardig. Een, een van de journalistieke uitgangspunten is toch dat je tijdend checkt. Ja. Wij zijn allemaal heel erg bang voor de tijd. Uh, uh, nadenken kost tijd, checken kost tijd. En uh, dan is het onderwerp al weg of heeft iemand anders het gedaan. Dus brengen we het eerst, dan gaan we het daarna checken. Ik ben dat het is wel, mee eens. Dat is een heel groot probleem, ja, in de journalistiek. De factor tijd, ja, daar hebben we allemaal mee te maken. Ja. Ook ik word vaak natuurlijk aangesproken: kun je daar niet iets over zeggen? Ja. En als ik daar nog helemaal niets van af weet, is dat niet direct het sterkste argument. Wat maar jij ook uh, Je bent dan wel een goed vakman, Kees. Dank. Fijn dat dat nog even voor tien uur gezegd kon worden. <lacht> <lacht> <lacht> Waar jij je ook over opwond destijds in dat ochtendhuurmiddel, was de hype rondom Alp 6. Althans, jij had het over de collectanten die langs de deuren gingen. Uh, ja. voor, voor ook andere goede doelen, trouwens. En die daar, en die daar last van hadden. Die afgesnauwd werden. En, uh, maar ook... ja, daar ging ook wel iets mis bij dat Alpdu6. Dat ben ik volkomen met je eens. Moet je maar dat, dat, dan wil, niet dat wil niet zeggen dat mensen van de Nierstichting. of mensen van, van de Lepra-stichting. Uh, de deur in het gezicht geslagen mogen worden. omdat wij nu ineens vinden dat iedere collectant een, een uh, geldgraaier is. Wat, wat, wat die mensen bij Alpdu6 hebben gedaan is. dat is. Dat is dat deugt niet, dat is klaar. Maar daarmee moet je nog niet alle collectanten in Nederland over één kam gaan scheren. Dat is onzin natuurlijk. Er zijn, er zijn goede doelen zat waar hele kundige mensen werken... die fijn op de graad zijn en die het goed doen. En die niet hun, hun tassen vullen. Wat jullie allebei wel gemeen hadden in jullie ochtendhumeuren... is dat jullie eigenlijk een beetje opriepen om weer een beetje normaal te gaan doen. Ja. Jij had het vaak over dat het vroeger ook allemaal zo was. Worden je, dan je 81 mee. Ja, want dat ben jij. Minstens, ja. ja. Als je normaal doet. Was dat de rode draad? De rode <lacht> lijn in al die ochtendhumeuren, bij jullie? Nou, rode draad. <lacht> bij jou is het altijd een rode draad. <lacht> <lacht> dus er is ontgaan. eigenlijk rood meer aan je koos. <lacht> dat <lacht> dat gaat het meestal niet uit voor tien uur. <lacht> ja, <toch>? Hij moet <lacht> er weer een schnabbel ergens of niet? <lacht> dat is zo lang geleden. <lacht> Nee, ja, ik weet niet dat het normaal doen... Dat, uh, maar dat heeft ook weer te maken met dat nieuws, hoor. Dus dat, dat, dat abnormale optillen naar iets... tenminste, het, ja, als maar over die burgemeester hoest... dat blijft maar doorgaan, nog steeds, hè. Maar ja... Ging, ging dat ook niet wel degelijk ergens om? Ja, Namelijk dat een burgemeester van onbesproken gedrag moet zijn... dat hij niet chantabel moet zijn... Nee. ook niet de schijn van chantabel nee. zijn op zich moet laden? Maar, maar je niet... moet ook eerlijk kunnen zeggen... meneer Hoes, het is stom dat u met zo'n jongen... Uh, de binnenkant van uw gehemel te laten controleren... In, uh, in, in de bar van een hotel. Ga in een kamer zitten dat niemand het ziet en dan ben je ervan af. Het is ook wel dom. Zoals, dan zal ik het op mezelf betrekken. Ik heb ook dit jaar wel een faux pas gemaakt. Ja. Dan dacht ik bij mezelf: het is ook welke welk bedoel stom, je? Dat maakt niks uit. <laughs> welke, welke van de 17? <laughs> ja? nee, maar dan, nee, maar je begrijpt me, zwem. Dan ja. dacht ik ook: hou dan je tetter een keer. Ja. Ja? En dat had, dat had hij ook moeten doen. Dan is er niks aan de hand. Maar het is ook, hij begint de stommiteit. Ja. Dan is er, nee, maar dan is er ook dus een perfide gedachte achter... bij iemand die dat gaat zitten opnemen. Ja, we hebben dus allemaal zo'n telefoontje die dat op kan nemen. Dan moet je dus al een perfide gedachte hebben van... ik ga dat nu opnemen en ik ga dat verkopen. Want zo oh. gaat het. En dan krijg je de concurrentie van twee op, f, f, f, f, programma's in Nederland... SBS en RTL die tegen elkaar gaan aanschurken van wie heeft de primeur. En dan, maar ook nog dan, wat persoonlijke animositeit erop beelden wordt zo, nou, Dan wordt het zo, wordt het een... Een rel. Maar het was een politieke kwestie geworden. Ja, maar dat was al binnen een paar dagen bekend. Die man staat vanaf nu ja. op de rand van definitief niet meer verder komende politiek. Wat heet, aftreden in Maastricht. Eén foutje nog. En er is altijd een meneer in de gemeenteraad die zegt... ja, je hebt toen die vergunningen gegeven om dat zwembad te bouwen. Heb je daar gedaan? Dat deugt niet. Zeuren zoeken. Hoe is weg? Ja, dus hoe... hij staat op de rand, terwijl hij waarschijnlijk, hoor ik zeggen... een zeer goede burgemeester is. Het is een goede burgemeester. En een zeer goede deputeerde van Brabant was. Zeker. Ambitieuze, politieke, jonge, vrij jonge man. Die staat nu op de rand. Eén foutje en het is gebeurd. Zeker, maar hij is gezien. Het is, uh, hij hoeft inderdaad nog maar één akkefietje mee ja, te nee, maken. Nee, nee. En uh, hij is, uh, is weg. Het is inderdaad geen handig optreden, zo in de openbaarheid. En bestuurders, dat is ook wel het nadeel voor bestuurders. Ja. En uh, die moeten wel rekening houden dat ze altijd in beeld zijn. Ja. Het loopt uh, tegen tiende, dames en heren. En dat betekent dat wij u even gaan verlaten voor de reclame en het NOS-journaal. dan praten we door met Koos Postema, Mart Smeets en uh, Kees Boonman. En we hebben contact met Henk Spaan. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo.